...met hun dienst ja, echt tot zware mishandeling aan toe. Ja, de laatste tijd zijn zieken, hebben ziekenhuizen wel maatregelen genomen. Zo lopen er meer beveiligers rond. En ook dragen mensen in de zorg vaker aangepaste naambadges... ...waardoor ze niet te achterhalen zijn. Eén op de zes nieuwe lokale partijen wil geen AZC's. Dat heeft vandaag, uh, een vandaag ingezien in hun programma's voor de gemeenteraadsverkiezingen. Zorgt wel voor problemen met wat het kabinet wil. In de spreidingswet staat namelijk dat de opvang van asielzoekers... over alle Nederlandse gemeenten moet worden verdeeld. En Amerika heeft op de Stille Oceaan en in de Caribische Zee... opnieuw meerdere boten aangevallen. Er zijn elf doden bijgevallen. Volgens het Amerikaanse leger ging het om drie boten... waarmee drugs wordt gesmokkeld. Er zijn de laatste, tijd, de laatste maanden vaker van dit soort luchtaanvallen. Amerika zegt hiermee te voorkomen... dat er drugs het land binnen wordt gesmokkeld. Nog voetbal in de Eredivisie was gisteravond de inhaalwedstrijd tussen Sparta en NEC. Die wedstrijd zou eigenlijk zondag gespeeld worden. Maar er viel zoveel snel dat zelfs de bal niet meer wilde rollen. Nou, in Rotterdam werd het gisteravond 1-1. NEC speelde wel zonder hun vaste aanvoerder Cherry, want die kan ieder moment vader worden. En daarom moest Dirk Proper zich op het laatste moment nog melden. Ja, ik was mijn spullen aan het pakken en toen uh, kwam de trainer naar me toe en zei hij: uh, gaat spelen. Ja, had natuurlijk liever gewonnen. Alleen uh, ja, uiteindelijk kan ik hier. Ja, NEC doet het dit seizoen verrassend goed. De club staat derde, drie punten achter nummer twee Feyenoord. Het weer nog zon en wolken vandaag, het blijft droog. Het wordt maximaal vijf graden, maar door de wind voelt het wel een stuk kouder aan. De weg is het eigenlijk vrij rustig. In een deel van Nederland natuurlijk voorjaarsvakantie. Vertragingen langer dan 10 minuten zijn op de A4. Daarna naar Rotterdam, tussen het Gage Aquaduct en de Keteltunnel. 6 kilometer met 16 minuten. En de A9 naar Diemen. 4 kilometer tussen Amstelveen Oost en het AMC Ziekenhuis. 11 minuten. Muziek. en Marieke Hoe zijn Matti en Luc wakker geworden in Milaan, waar de Olympische Spelen zich afspelen? Hoi, zo meteen naar Bastille en Pompey. You close your eyes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 Music Backstill en Pompeii. Vijf minuten over acht op woensdag 18 februari. Het is show 1584, seizoen 8 van Mattie en Marieke. Domine, goedemorgen. Marie, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen op de redactie. Goedemorgen. Wij schakelen naar Milaan. Wij zeggen buongiorno tegen de man die daar alles voor ons volgt rond te spelen. Wie, wie? Winter in Milaan.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 Mattie heeft ons net achtergelaten met het verhaal... dat hij olympisch goud in handen heeft gehad. Mattie, wiens goud was dat? Ja. Het was het uh, goud van uh, Femke Kok, die heb ik uh, gisteren even mogen spreken. was ongelooflijk leuk. Toch even een kijkje achter de schermen, jongens. Uh, zij zat natuurlijk in het uh, Olympisch dorp. Nou is de omgeving van het Olympisch dorp net zo gezellig als een uh, slechte dag in Oost-Duitsland. Het is echt ongelooflijk ongezellig. Dus onze cameraman die zei, nou ik wil jullie best filmen, maar dat moet even in een gezellige omgeving. Dus weet je wat, ik wacht hier in een prachtig parkje. Als jij nou even Femke Kok gaat halen met de fiets oh. en heel even door het drukke verkeer van Milaan heen rijdt, dan wacht ik hier in een parkje. Nou jongens, dan voel je je gewoon alsof je de Mona Lisa moet gaan vervoeren. Want deze Olympische atleten, die moet nog gewoon 1500 meter gaan schaatsen. En hier in Milaan, ja, ik zal het maar eerlijk zeggen, de fietser is Gast de auto's maken hier de dienst uit. Dus ik heb nog nooit met zoveel spanning op een fiets ge gezeten... om een sporter naar een plek te brengen... waar ze eigenlijk in theorie helemaal niet hoeft te zijn. Nou, gelukkig vond ze het uh, zelf geen probleem... en kwamen wij in dat prachtige parkje. We hebben een bankje opgezocht en daar even lekker bijgekletst. Zij had dus ook haar Olympische medailles bij zich. Jongens, ik heb er eentje vastgehouden. Wauw, wauw, wauw, Hij is echt mokerswaar. Fun fact is trouwens, uh, dat heb je misschien wel meegekregen... die Olympische medailles die vallen uit elkaar ja? op de een of andere manier. Ze hebben ongelooflijk lang de tijd gehad om die medailles te maken. Toch vallen ze uit elkaar. Nu is er in een Olympisch dorp, vertelde Femke, een steentje ingericht... en dan kun je je Olympische medaille ja. laten maken. Dus hij was nu verstevigd. Wat ja. zeg. Ongelooflijk, nou ik had zelf ook wat uh, medailles bijgebracht, uh, meegebracht wat we namelijk hebben gedaan is dat we femke de optie hebben gegeven om medailles uit te reiken op verschillende disciplines. Hallo, bonjour, good morning, hallo. Um, en die mocht ze zelf houden, of die mocht ze weggeven. En een van die disciplines was grootste muzikale talent. De grote vraag is, hangt Femke die bij zichzelf om, of bij een van de andere leden van Team NL bij de schaatsers? Luister even mee, want zij had iemand anders in gedachten voor die medaille, en ook waarom. Jenning, ja? die houdt er heel erg van om heel vals te zingen. Of hij denkt dat hij heel goed kan zingen, maar het is mega vals. Maar uh, het houdt hem niet tegen, dus dat vind ik ook wel weer mooi. Het is zo'n gevaarlijke kwaliteit, hè? dat je dus denkt dat je heel goed zingt, maar eigenlijk heel vals meezingen. Nou ja, dat is natuurlijk ons Matty. Dus ik ben elke ochtend ben ik met Matty. En eh, kijk, lieve schat, jij raakt wel, dat zeg je altijd wel mooi, jij raakt wel. Jij raakt geen nood, maar jij raakt wel op emotioneel gebied. Ja, en, en, en daarmee is ja. dan een boel goed gekletst. Maar ja, blijf lekker vals meezingen. We genieten ervan. Ja, dankjewel, dankjewel. Nou goed, haar uh, medaille ging dus uh, naar Jenning de Bo. Je ziet onder andere in het filmpje dat later verschijnt ook... naar uh, wie de medaille ging voor grootste gat in de hand... en grootste feestbeest. En wat ik met haar heb gedaan, is de start oefenen. Want ik weet niet of jullie dat ook hebben... maar als je kijkt naar die start... Go to the start. Ja. Ready. Ja. Dan mag je niet te snel zakken. Dan moet je helemaal stilstaan. Hoe ingewikkeld is dat? Luister even mee, want we hebben samen even een start gedaan. Ten eerste ga je in je baan staan. Dus ik ging zo in de buitenbaan staan. Dus dan sta je zo achter die eerste lijn. En dan zegt de starter zo... Go to the start. En dan moet je dus zorgen dat dit been niet door de lijn gaat als je inzakt. En dan zegt hij... Ready. En dan ga je zo inzakken. En dan blijft de muis stilstaan. En als hij zegt... Go, dan ga je... Vet, hoor. Ja, ja, ja. Jullie hebben dat samen ja. geoefend. Dus jij gaat ook, jij zakt ook Hup. door je benen... en staat klaar om te gaan schaatsen. Ga nu naar Ed matty En je ziet daar wie er eerder weg was. Femkovic. Het is miles away, back you.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 Eight million stories out there in the naked city is a pity half of y'all won't make it me i got a plug special what i got it made If jesus paying lebron i'm paying to Wade. way three dice C-Low, three card marley labor day parade rest in peace Bob marley statue of liberty long live the world trade long live the king yo i'm from the empire state That's State of my back, your music. Er is iets aan de hand met Vier op een rij. Oh, wat dan? Het gaat gewoon heel erg goed. Oh, goed. <laughs> het gaat gewoon heel erg goed met Schokker. Vier op een rij. Ja, is... En nu zou ik willen zeggen dat het allemaal ligt aan dat jij hier bent. Maar dat is niet per se zo. Hm. De, de winmomenten van de afgelopen periode zijn als volgt. Eergisteren won Jessica. Toen speelden ze samen met mij. Dit wordt overigens geen uh, applaus voor mezelf alleen maar hoor. Uh, want uh, vorige week dinsdag is er nog gewonnen met Anne-Marie. Ja. Toen hadden we Goeia. Anne. Anne en Anne-Marie was een... Ja, echt een winnend duo. De week ervoor twee keer 2.500 euro eruit. Angelique speelde toen met Bram. Bram Krikken, die zat toen op mijn plekje. Nou, Melanie speelde weer met mij. Nou, daarvoor was het even een beetje rustig. Kan ook gebeuren. Maar daarvoor had Bas weer met Annemarie gewonnen. Jeetje, dat is echt wat aan de hand met vier op een rij. Hoe klonk dat nou? Bier op berij met Anne Angelique uit Roenevarensveen. Melanie uit Emmer Bascom. Anne, veel mensen zijn enthousiast. De woorden die ik heb voorgelegd aan Jessica, daar gaan we, Spijker, Hamer, Zoon, Dochter, Lang, Kort, Vis, Water. Oh, oh my God. Juwen, Trekken, Groente, Fruit, Zand, Strak, Zacht, Hart, Boterham, Kaas, Kaas, <hums> ja. oh, Super toch? Nou, dankjewel. Oh, ik zit helemaal te shake. Ik heb nog nooit wat gewonnen. Echt nog nooit. Oh, het, kan. het kan dus gewoon. Nou, ik heb daar wel weer zin in. Ik heb wel zin om nog zo iemand toe te voegen aan dit rijtje met winnaars. Wil jij meespelen? En vooral met wie is het met Marieke, met Annemarie... of met mij, de lijnen? Zullen we ze gewoon opengooien? Ach, waarom ook niet? 09099596. minute morning. got nothing left to feel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 going on, all I need is a dream at the end of the day.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 ik ben Kiermjusk in de ochtendshow van woensdag. Jamie, goedemorgen. Goedemorgen. Hallo. Hey, hoe ben je ja. opgestaan deze woensdagochtend? Nou, best lekker eigenlijk. Ja. We zijn het klaar maken om naar mijn werk te gaan. Heb je nog even op mijn spel met onze spelen zometeen? Ja hoor, ik kom met alle liefde ietsjes later. Oh, gelukkig. Kijk, de druk is wel hoog, Marike. Jij hebt net even helemaal nou, laten horen hoe het de afgelopen weken is gegaan... en vier op een rij. Het gaat echt lekker. Nou, het zijn gewoon, om in olympische termen te blijven, gouden weken. Ja. Echt, waar we zeg maar bij de Olympische Spelen alles pakken op het short track... pakken we bij Q-Music alles bij vier op een rij. Maar behaal de resultaten uit het verleden. Geen garantie voor de toekomst, Jamie. De, de, de, de teller staat zo meteen op nul, de kaarten worden opnieuw geschud. Ik ben heel benieuwd. Laat het maar komen. Okay. Nou, de vraag is natuurlijk. Met wie ga jij zo meteen spelen? Ik wil graag met Domien spelen. Oh, nou ligt het druk bij mij. Ja, nou ligt het druk bij jou. Ja. Komt het zo dat nu iemand zei... Nee, gelukkig met Marieke spelen. Zo met... Ja, het was... komt helemaal goed, Domien. Het komt helemaal goed. Oké, okay, we spelen zo meteen bij jou, Jamie. Ook het laatste nieuws, dat krijg je zo meteen van Annemarie. Ja, gaat onder andere over... Nou, even een quizje. Gewoon met jullie. Zitten vrouwen oh, vaker op de motor, de bobslee of de barkruk? Oh, je, nou, je. Uh. Vaker dan wie of vaker dan in het verleden? Vaker dan in het verleden. Ook oh, dan denk ik dat ze vaker op de motor stappen. Bark.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 Jim goedemorgen. Het is drie minuten voor half negen. Er is eigenlijk maar één vertraging die er toe doet. Dat is op de A4 richting Amsterdam. En ook die is kort tussen Prins Klausplein en Dorp, 10 kilometer en 11 minuten. Dan een blik op het weer van vandaag. Zon en wolken, maximaal 5 graden. Maar door de wind voelt het een stuk kouder aan... Annemarie heeft het laatste nieuw... Goedemorgen. Er is nog altijd veel agressie in de zorg, blijkt het nieuwe cijfers van het CBS. Bijna zes op de tien zorgmedewerkers hebben er mee te maken gehad. Ze worden bijvoorbeeld bedreigd, bespuugd of zelfs geslaten, geslagen en geschopt. Sommige mensen worden zelfs als ze op weg naar huis gaan, gevolgd. De laatste tijd zijn ziekenhuizen wel, uh, hebben ze wel maatregelen genomen. Zo lopen er meer beveiligers rond. En ook dragen mensen in de zorg aangepaste naambedjes, Waardoor ze niet meer te achterhalen zijn. Hier kun je met je kop niet bij. Schrikker. niet bij. Dit zijn de mensen die voor ons zorgen. Die zijn, dat zijn de mensen die ook op dat moment... Je bent in een ziekenhuis omdat je zorg wil of zorg nodig hebt. Of omdat een, een naaste van je in het ziekenhuis ligt. En, en, en die ga je dan zo behandelen. Omdat er misschien langere wachttijden zijn. Of dat je even wat langer in de wachtkamer moet zitten. Of dat... De, de behandeling van je, van je uh, ouder bijvoorbeeld ja. niet loopt als het gaat. Maar dit is een probleem. De druk op de zorg is natuurlijk zo hoog... er zijn zoveel tekorten aan personeel in de zorg... waardoor mensen dus niet snel genoeg naar hun wens worden geholpen. Dat is dan dus de schuld van de verpleegkundigen, vinden zij. En daardoor ontstaat dit. Dit is ja, echt verschrikkelijk. Ja, en wat het CBS ook wel zegt... we zien gewoon over het algemeen een korter lontje in de samenleving. Ja... Ah, gelukkig, eh, volgens mij kan ik van ons beiden spreken... hebben wij allebei niet zoveel met de zorg van doen. Eh, komen we weinig in een ziekenhuis. Maar een maandje geleden hadden wij het wel aan de hand. Toen heeft Noah, onze dochtertje van anderhalf... een nachtje in het ziekenhuis geslapen. Die was benauwd door een verkoudheidsvirus. Dan kom je erachter hoe ontzettend goed er voor je wordt gezorgd. Hoe die mensen klaarstaan. De verpleegkundigen op die kinderafdeling... waar uh, Sander ook is blijven slapen... die, uh, die dragen wel een naambedje. Dus ik vond het ook heel prettig om te kunnen zeggen... dankjewel, Natasja, je, dat je voor ons en voor onze dochter zo goed zorgt. En toen, toen was, want toen was dit namelijk ook al in het nieuws... het is voor mijn gevoel elke maand in het nieuws... toen heb ik ook weer gedacht... hoe hou je dit in je botkop om mm, de je mensen die voor nou. je zorgen zo ja. te behandelen? draag je. Ander nieuws dan. Bij een grote verkeerscontrole... gisteravond na carnaval in Eindhoven... zijn meerdere mensen aangehouden voor rijden onder invloed. Eén dronken bestuurder had zelfs twee jonge kinderen bij zich... meldt Omroep Brabant. En een dronken taxichauffeur had van zijn acht passagiers... er drie in de achterbak zitten. Ook bijzonder was een man die reed met wit poeder onder zijn neus. Die is ook opgepakt. Hé, hey, en uh, wat is het witte poeder? op je neus? Oh, ik heb helemaal geen neus. Dan uh, wie een uh, duurzaam huis verkoopt, die uh, krijgt daar meer geld voor. Want een duurzaam huis levert bij verkoop flink meer op. Gemiddeld 500 euro per vierkante meter, zegt het kadaster. Vooral zichtbare dingen, zoals zonnepanelen, doen het goed bij de verkoop. Toch blijven de plek en de grootte van het huis doorslaggevend voor kopers. Knappe prestatie gisteravond op de Spelen. Bob Slayer Dave Wesselink, maakte zijn debuut... In de tweemans bob is hij samen met Jellen en Francis geëindigde geëindigd als tiende. De ja, Wisselink had een geweldige avond, zegt hij bij de NOS. Echt een fantastisch resultaat. Na dag één stonden we dertiende en we weten dat we, dat we beter kunnen. En dan zet je zo'n derde run weg. En dan, en dan komt het opeens toch wel echt in de buurt. En dan die laatste run pak je nog twee. Ja, het is echt een fantastisch gevoel. En vandaag trouwens weer medaillekansen voor uh, Team NL. Althans, hij haalde geen medaille. Hè? Maar uh, we hebben kans weer vandaag bij het trekken vanavond. En tweedehands motoren zijn populairder dan ooit. Vorig jaar is in Nederland een record aantal gebruikte exemplaren verkocht... maar liefst 8% meer dan het jaar daarvoor, zegt de BOVAG. Vooral jongeren zijn vaker motor gaan rijden. Die kiezen dan vooral voor de lichtere modellen... omdat ze alleen op die motoren mogen rijden. Ook vrouwen zijn meer gaan rijden. Op de redactie zit Karel. Karel, jij zou wel willen rijden, maar... <laughs> nee, ik, uh, ik heb het wel eens geopperd, omdat mijn achterbuurman uh, zijn rijwijs ging halen, zijn motorrijwijs. Toen zei ik, oh, leuk, zullen we het samen doen. Nou, mijn vrouw Amy kijkt me aan, die zegt, dat gaan wij niet doen. Dat gaan wij zeker niet doen. En als zij zegt, dat gaan wij niet doen... dan bedoelt zij daarmee ook, dat mag jij niet doen? Nou, dat is eigenlijk wel wat ze bedoelt. En heel eerlijk, als ik kijk hoe ik vroeger op mijn pizza-brommertje rond heb gereden in Wassenaar... dat moet ik ook gewoon niet doen. Hey, maar zie jij jezelf als een motorrijder, Karel? Want dat de achterbuurman het doet... ik snap wel dat dan de, het aantrekkelijk is om het samen te doen. Vind jij jezelf een motorrijder? Nou, ik, het is meer het gevoel. Ik heb wel eens, ken je dat, dan zit je op zo'n terras... en dan komt zo'n hele coole dude op zo'n zo ja, ja, ja, ja. en Davidson... en die zet hem dan neer en dan al die vrouwen... voor mijn gevoel, al die vrouwen hm. kijken naar die man op het terras... Dan die man wil ik ook een keer zijn. Ja, maar ben jij die man? Ik denk het wel. Maardig, <laughs> ik heb dus mijn motorrijbewijs al een paar jaar geleden gehaald. Uh, ik heb voor het laatst gereden op de motor tijdens mijn examen. Ik vind het echt verschrikkelijk. Maar waarom wilde je dan je rijbewijs? Ja, hebben? dat weet ik niet. Omdat ik dus dan, daarom stel ik de vraag aan Karel: vind jij jezelf een motorrijder? Ik voel mijzelf dus ook even motorrijden. Ik dacht, dit is echt fantastisch. En inderdaad, de vrijheid. Maar ja, ik ben gewoon een angsthaast. Dat weet iedereen. Ik ben best wel bang aangelegd. Maar daar kom je dan toch bij les 1 of 2 wel achter. Nee. Dat je ook denkt van, ik hoef eigenlijk niet door te gaan, want ik vind het eng. Nee, want les 1 en Twee, die zijn nog lekker in het buitengebied. Dan ga je les hier in Amsterdam. Dan ga je dus over nou, die stadstraatjes zijn er wel goed te doen. Dan ga je op een gegeven moment het prachtige buitengebied bij Amsterdam. Dan rij je al die, die N-wegjes. En de zon schijnt. En je hoort daar nog net niet de vogels sluiten. Want die motor die brult onder je door natuurlijk. Ja. Maar ik dacht zo: dit toeren, dit is fantastisch. Maar dan moet je snelweg gaan rijden. Nou, en dan moet je dus... Er was nog een tijd dat je nog 120 mocht op de snelweg. Dan moet je dus vanaf de N-weg, vanaf nul... moet je dus binnen een paar seconden naar de 120 kilometer per uur... Nou, ik heb nog de vlek in mijn boxershorts zitten. <lacht> Vier, op een. Vier op een... rij! Jamie, goedemorgen. Goedemorgen. Jij zou ook wel je rijbewijs willen halen, toch? Nou, op zich wel, hoor. Mijn vader heeft er ook een. Ja, ik denk dat het ook, dat, ik denk dat, dat ook helpt. Ik Ja, dat het al een beetje in de familie zit. Ja, denk het ook. Hey, we gaan een heel ander ritje met jou rijden. We gaan vier op een rijden. Je hebt al gezegd dat je dat met Domien wil doen. Waarom kies je eigenlijk ja. voor Domien? Ja, goede vraag. Ja, die zit op een nieuw plekje. Dus ik dacht, nou, laten we maar warm lopen. Ja, lekker fris. Papa <lacht> hem wel. Oké, okay, zet hem op, hè? Yes, komt goed. Dominie gaat de studio uit. Ik heb dan vier woorden voor jou. Als je die woorden zometeen. Kijk, hoorde je de deur? <laughs> ja, Dominie zegt de deur uit. Als Dominie zometeen exact hetzelfde zegt als jij. dan krijg jij 2,500 euro. Oh, wacht even. Ik heb het verkeerde muziekje. <laughs> Kijk, maak het nodeloos spannend. Dit is wat ik nodig heb. Oké, okay, Jamie. Het eerste woord dat ik voor jou heb is. laag. Hoog verf, uh, kwast, muffin, um, cupcake, cupcake zeg je daar en ja, yeah? Duitsland, een, oh, uh, kuddieworst. Daar zeg jij currywurst! En waarom ook niet? Of het gelijk ligt met Domien, horen we na Effort Jack. Music, You sound better. Better with you. I had a dream. I was standing on a star. And I realized how beautiful. the center in my world Our souls are connected Intentions reflected The land See you. Jack in My World op Q Music. Vier op een rij spelen met Jamie, 27 jaar uit Den Helder. Laag. Hoog. Verf. Kwarst. Muffin. Kupkijk. Duitsland. Kuddieworst. Jamie, ik moest eigenlijk stiekem een beetje lachen om de curryworst... maar dan kijk ik in de Q-app en dan zie ik mensen ook dingen zeggen als... braadworst, bokworst, schnitzel. Dus, dus dat is toch niet zo gek. Nou, ik zat ook nog met schnitzel in mijn hoofd. Ja, ik moet wel zeggen dingen als... Uh, Berlijn komt ook gewoon binnen... Maar Ja, we ja, weten misschien wel wat makkelijker geweest. We weten gewoon niet waar Domi natuurlijk zit. En daarvoor zit ook nog Muffin. Daar zeg jij uh, cupcake, wat ik overigens wel logisch vind. Maar ook gewoon cake of cakeje komt ook nog wel vaak binnen. Oké, okay, nou, ik ben heel benieuwd. Ik ook. Het gaat om 2,500 euro. Ik roep Domin naar binnen. Als zijn associaties hetzelfde liggen als met die van jou... dan is het zover. Dan krijg je 2,500 euro en een straatstaatsloten. Nou, hup, domien. Ja ja ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ja. Ja. Het is spannend, hè, domien. Nou, hè. Ja. Het eerste woord dat ik aan Jamie heb gegeven, Do, is laag, hoog. Yes. Verf. Kwast. Dat gaat hartstikke ja, goed. Het derde woord, domien. Ja, ja. Muffin. Cupcake. Oh! Dit gaat heel erg goed. 2.500 euro, Jamie, wat zou je ermee doen? Ik kreeg lekker op vakantie naar Milaan. Oh, naar Milaan. Is dat om ben je geïnspireerd geraakt door Matthew Luc, die er natuurlijk al anderhalve week zitten? Ja, Olympische Spelen speelt wel mee. En het eten daar heerlijk. Ja joh, in Milaan zit je gewoon goed. <laughs> zit je altijd goed? Oké. Okay. Zet hem op Domin. Ja, ja. Het laatste woord voor 2.500 euro is Duitsland. Duitsland, Berlijn. Ah, ja, jammer. Ik, ik vind het heel logisch, maar Jamie, wat zei hij daar? Ja, ik zei curryworst Was ik nooit opgekomen. Nee. Was ik nooit opgekomen. curryworst ja. ja. ik vond hem ook wel lastig, ja, is hoor. Heel ja, heel moeilijk, moeilijk woord, moeilijk land om bij ja. te associëren. In de app komen ook nog bokworst, niet zo en braadworst voorbij. Maar Ach. er is ook heel veel Berlijn gezegd. Ja, oh, sorry, sorry, sorry, sorry. Uh, Jamie, blijf je sparen voor Milaan. En uh, dat komt vast nog wel een keertje goed. Fijne, fijne woensdag. Ja hoor. Komt helemaal goed. Bedankt en een fijne uitzending. Hé hey, uh, Domien, ik hoor mijzelf woensdag zeggen. Ik weet niet hoe het uh, bij jou en kleine baby Boris is, maar woensdag is bij ons de opvangdag. Oh ja, onder andere hebben jullie thuis. Ja, klopt. Uh, we hebben drie opvangdagen en woensdag is er weer een. En ja, ik, ik, ik hou van de meiden daar. Tuurlijk. Maar ik haal soms mijn kleine Noah op en dan denk ik aan het einde van de dag: wat is hier nou gebeurd? Hey. He is gonna fall Smith en Naal Horn hebben deze week de alarmschrijf voor de DriveSafeBuckyMusic. Het is woensdagochtend. Woensdag is bij ons, ik weet niet hoe het bij jou is, Dominis, Kinderopvangdag. Ja, zeker bij ons ook. Oh, bij jou ook. Ja, hoor. Het is een impopulaire dag hè, op de kinderopvang. Dinsdag nou. en donderdag zijn eigenlijk het meest populair. Dinsdag staat er vol, dus het is woensdag geworden. En zo is het bij ons ook <laughs> precies zo gegaan. Ja, het gaat me niet lukken hoor, om ze allemaal te noemen. Maar toch even een paar namen: Joy, Jasmina, Mariska, Rachma, Eveline, Dian, Leslie, nou, Sammy. Lieverts. De meiden van de opvang. Dank jullie wel dat jullie zo ontzettend goed voor onze kinderen zorgen. En lief allemaal. En voor alle andere kinderen uit ja. het dorp. Ja, echt lief. Oh, ik zou het niet kunnen. Nee, is knap hoor. De hele dag zo zo'n beetje een, toch een beetje een intense setting met veel geluid. Ja, maar en, uh... ja, je moet het, wat ik zeg, je moet ja. het kunnen, je moet hier echt voor je in de wieg gelegd zijn. Dus <laughs> Ja, ik ben echt, ben echt heel blij. Uh, maar ik ga toch iets over ze, over oh, ze zeggen. Nee, nu, ja, nu komt toch niet dus stukje kritiek op Nee, okay. het is geen kritiek. Het is dus denk ik ook wel een echt een herkenbaar ding. Um, de kinderopvang is bij ons zo geregeld... dat Sander ze ochtends altijd brengt. Want dan ben ik natuurlijk altijd al hier. En dan haal ik ze meestal rond uh, kwart van vijf, vijf uur weer op. En wat me opvalt, de laatste tijd... nu de haren van Noah iets langer worden. Het is anderhalf. Dan uh, pik ik erop. op. Op de opvang op de namiddag. Um, ik, ik pruttel hier een beetje voorzichtig naartoe. En dan hebben ze haar haar gedaan met uh, baby lotion en een kam. En uh, ik kan bijna nooit het haar van mijn kinderen, want ik vind het nog niet echt nodig. Maar zij hebben het dan uh, gekamd. En dan uh, uh, ziet mijn kleine meisje, ik ga toch zeggen. toch een klein beetje eruit als een Hitlertje. Nou ja. nou ja, kijk... ja. Nou, nee, nee, we gaan niet uh, veel uh, vergrootglas op dat woord leggen... maar het was de enige uitleg die ik het beste kon geven... waarbij je meteen ziet, voor je ziet... dat het uh, zijscheidingje erin is gezet... en dat het dan zo over het hoofdje is gekampt naar de ene kant... En plat langs de oortjes bij de andere kant. En met een zit een klein snorretje. Nee, jij zit een klein snorretje. Sorry, dat is wat ik nu voor me zie. Nee, natuurlijk dat niet. Het is een kapsel. Ja, ja, ja, oh, ja okay. dus ik ja. moet altijd lachen. Want dan hebben ze dus middels uit bed gehaald. En ja, ik weet hoe die kleine meid uit bed komt. Het zit echt alle kanten op. Um, alsof het een beer uit winterslaap is. Ja, zeg maar. ja, wat ja. ze heeft aan haar ja. staat alle kanten op. Ja. En dan heel lief hebben ze het zo, dus ja, ja, euh, zo gekant. Dit is grappig. Mijn Boris is uh, zeven maanden. Wij brengen hem uh, vooral dus naar de opvang. Nog niet naar opa's en oma's en al dat soort uh, aangelegenheden. Dus wij, wij krijgen hem van de opvang gewoon netjes terug. Maar ik hoor van mijn vrienden. Die hebben allemaal oudere kinderen. Dat ze echt hun kinderen op de meest bizarre uh, omstandigheden terugkrijgen. Ja, ik herken ook wel dat als uh, ik mijn kinderen naar mijn schoonouders breng. Die echt uh, best wel vaak een weekendje bopt op zijn passen. Wat is dat toch ideaal? Ja. Dan krijg ik heel vaak Jip terug in kleren... die mijn schoonmoeder ook nog gewoon in de kast heeft... van toen haar eigen kinderen 40 jaar, 45 Ach. jaar geleden... Ja. Uh, drie jaar oud waren. Dus dan heeft hij opeens een, een okergeel shirtje aan uit de 70s. Helemaal hip tegenwoordig. <lacht> ik heb als een keer uh, een van mijn vrienden verteld... dat een tuinbroek andersom terug had gekregen. Dus had ik gewoon zijn zoontje weggebracht. Dus de tuinbroek zat achterstevoren en nog net niet binnenstebuiten. Hé, hey, maar dit is leuk, want ik zie nu al berichten binnenkomen... van Elise en van uh, Charmaine, van allemaal... Uh, moeders, en ik wil ook graag vaders uitnodigen om uh, te reageren. Hoe heb jij jouw kleine ooit een keer teruggekregen? Ja, dus misschien van de familielid, opa's en oma's, altijd een dankbaar, uh, dankbaar slachtoffer, of bij de kinderopvang. Laat het weten via de Q Music app. Oh, your lost frequencies nu, dit is Are You With Me. I wanna dance by water underneath the Mexican sky Drink some margaritas by swimming blue lights Listen to the mariachi play at midnight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 All frequency is Q-Music, are you with me? Er komen zoveel leuke appjes binnen over hoe je je kind ooit hebt teruggekregen van de oppas of opa en oma of de kinderopvang. Echt de meest gegeven antwoorden, onder andere van Lisanne en van Claudia, zijn de luierachters tevoren bij opa en oma, met name vandaan. En ook um, de schoenen. Schoenen aan de verkeerde voet. Om het ja. Totaal omgedraaid. Ja, ja jouw, jouw duizend zakje is welkom. Hoe heb jij jouw kind ooit teruggekregen? Laat het weten aan ons via de Q-Music app.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 lekkerste biologische koffie, zonder concessies. De koffie jongens. Deze week bij Dekamarkt witte druiven met pit 500 gram voor 1,99. Nu je vakantie met vroegboekkorting tot 400 euro. Op sunweb.nl Wat je ook zoekt voor jouw keuken, Keukenloos heeft het. Van de beste keukenapparatuur tot de laatste keukentrends. En altijd scherp geprijsd.